Welkom bij Peaceful Radio, mijn naam is Benno Veugen. en we zijn inmiddels bij aflevering 724. En die aflevering werd geopend door Asher Queen met Mystic Hearts en de nummer heet The Longing. We gaan verder met Music for a Quiet Mind van Davidson. En dat album is geleverd door ons eigen Nederlandse label Oriane Music. Veel luisterplezier. Señor, asoma en su barco el firmamento Cuando Dios predicó la palabra divina Por nosotros murió y en la sien le clavaron la corona de vida. Maar goed. Zo EN spatten ga je. Hij niet kruist, ze niet droge deen, dus je er aan de korsmij stopte. Aan droge deen, dus je er А був я вчора дуже п'яний коло серця труд, або б я вчора дуже п'яний коло серця труд, Горілочка, горілочка, люблю тебе пити, Ой, тільки я не люблю за тебе is je moeien is amers nie, is het dan niet parochies snee? Hoe jij kreeg het zo door, is het ook wel zoerzaas die snee? Hoe jij kreeg het zo door, is het ook wel zoerzaas die snee? Staan diepke op de straat, en wat Ik probeer je te vinden, en als je niet meer koren ik Spanningsmuziek van Shastro en Nanda Re. Een cd heet Body Healing, komt van het label Malimba Records. Tot ons gekomen via osho.nl. telt slechts drie nummers, maar heeft wel een totaaltijd van 62 minuten en 36 seconden. Een cd die ook uh, zo lang duurt is uh, Live on Mars van Bo Lerdrup. En daarmee gaan we afsluiten van het label Phoenix Muziek. En natuurlijk kan je dit programma ook naluisteren op mijn website www.peacefulradio.eu. dan ga je naar de pagina Listen to Music. En daar heeft, vind je maar liefst 12 uur New Age muziek achter elkaar. En dat gaat allemaal automatisch. Straks ben ik weer bij je terug voor nog een uurtje... Pixel Radio